Daardoor is het jongetje zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Na de operatie negeerde het ziekenhuis signalen van de ouders over de kritieke situatie van Jelmer. De ouders willen opheldering, maar volgens de ombudsman Meijer is de opstelling van het UMCG kil, afstandelijk en berekenend. Hij wil dat het UMCG snel de ouders alle informatie geeft en excuses en compensatie aanbiedt. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimige en nat en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A12, Utrecht-Arnhem, tussen Knooppunt Lunette en Veenendaal. De A15, Gorkem, Nijmegen.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 Love's divine Please forgive me Now I see that I've been blind Dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijftig. De Winterse Vijftig. Koud, koud, time. De Hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De Winterse Christmas. De Winterse Vijftig.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 Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Rot met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in het Afghaanse Koenloes. De premier prees het werk van de Nederlandse politietrainers. Er is misschien veel politieke discussie over deze missie, maar heel Nederland staat achter jullie, zei hij. Rutte was verder te spreken over het niveau van de Afghaanse cursisten. Ze hebben volgens hem al meer geleerd dan gedacht. Een ontmoeting met president Karzai in Kabul ging niet door. Door slecht weer moest Rutten een dag langer in Koendoes blijven dan gepland was. Door bezuinigingen in het passend onderwijs verliezen 5000 leraren en speciale begeleiders hun baan. Dat schrijft minister van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. Omgerekend naar voltijdbanen gaat het om 3700 arbeidsplaatsen. Passend onderwijs is onderwijs op reguliere scholen voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Dat er bezuinigd zou worden en ontslagen zouden vallen was al langer bekend... Van Bijsterveld denkt dat de scholen de bezuinigingen deels via natuurlijk verloop kunnen opvangen. Het ontslag zou dan op zijn best met een derde beperkt kunnen worden. Nationaal Ombudsman Brenningmeijer heeft zware kritiek geuit op het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die hebben volgens hem op schokkende wijze gefaald in de zaak van baby Jelmer, die bij een operatie zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is geraakt. De ouders kregen van het ziekenhuis geen informatie over wat er precies mis was gegaan. De inspectie kwam met een kritisch rapport, maar later schreef een inspecteur die de zaak niet zelf had onderzocht een nieuw rapport, waarin stond dat er geen fouten waren gemaakt. De inspectie heeft inmiddels.